7 uur, Marielle Hageman met het NOS-journaal. In Groningen is de jongen van vier teruggevonden... waarvoor vanmiddag een Amber Alert werd afgegeven. Dat meldt de politie via Twitter. Volgens de politie zijn Jaden Vos en zijn vader... in goede gezondheid in Groningen aangetroffen. Het kind werd rond half drie door zijn vader weggehaald... uit het huis van de moeder. Dat gebeurde onder bedreiging van een mes. Een Amber Alert is een landelijke waarschuwing... van de politie bij kindervermissingen. De hervormingsgezinde Hassan Rouhani wordt de nieuwe president van Iran. De minister van Binnenlandse Zaken maakte aan het eind van de middag de overwinning van Rouhani bekend. De 64-jarige Rouhani heeft ruim 50 van de stemmen gekregen... waardoor een tweede stemronde niet meer nodig is. Hij liet de vijf conservatieve kandidaten ver achter zich. In Teheran zijn honderden mensen de straat opgegaan om Rouhani's zegen te vieren... Naar de vorige presidentsverkiezingen braken grootschalige protesten uit... tegen de herverkiezing van president Ahmadinejad. In Jemen zijn een Nederlandse vrouw en haar man al een week vermist. Volgens een bron bij de politie in de hoofdstad Sana'a... is het aannemelijk dat het stel is ontvoerd, meldt persbureau EP. De vrouw zou werken als onderzoeker. Zij en haar man verdwenen nadat ze hun huis in Sana'a hadden verlaten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat twee Nederlanders in Jemen zijn vermist, maar wil verder geen mededelingen doen. Koningin Elizabeth heeft ter gelegenheid van haar 87 e verjaardag de Britse zangeres Adele en Mr. Bean acteur Rowan Atkinson onderscheiden. Op de verjaardagslijst van Buckingham Palace stonden in totaal meer dan duizend namen van bekende en onbekende Britten die voor hun verdiensten werden geëerd.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 Goedenavond en welkom. Het is zaterdagavond en er wordt gelukkig weer gevoetbald. Uh, Nederland-Jong Oranje uh, speelt straks tegen Italië. Dat is om half negen, maar nu al is de andere halve finale bezig. Spanje tegen Noorwegen. En die dan kijkt er naar. Ja, 76 minuten gespeeld. staat 1-0 voor de favoriete regerende Europese kampioen. Op straf van rust Rodrigo met de 1-0 voor een veel sterker Spanje tegen Noorwegen dat heel af en toe iets kan terugdoen, Maar Spanje is de verreweg betere ploeg en zal het wel gaan halen zoals de verwachting. Maar de marge is maar klein. 1-0 met nog een klein kwartier te gaan tussen Spanje en Noorwegen. Er is nog meer voetbal vanavond. Om 9 uur de eerste wedstrijd in de strijd om de Confederations Cup. Zeg maar de voorbereiding op het WK volgend jaar in Brazilië. Die wedstrijd gaat tussen Brazilië en Japan. En we praten verder uitgebreid voor over dat WK. We we hebben ook gasten. Iemand voor andere tijden sport. Sabotage in het mulle zand heet de aflevering vanmorgen. Het gaat over motocross. En het gebeurde allemaal in het jaar 1987. Jan Roy komt hier. En we hebben als gast judoka Kim Polling. Zij zit al hier en u hoort haar na de volgende plaats. 12 uur is dit NOS langs de lijn. van Amy McDonald. We gaan het over judo hebben. Kim Polling zit tegenover mij en die is aan een indrukwekkende zegenreeks bezig in 2013. Uh, goedenavond, Kim. Goedenavond. Een half jaar geleden sloot je 2012 af met de woorden: Wat een flutjaar. <laughs> het is nu wel anders. Ja, nee, die had ik echt niet verwacht hoor. Het gaat echt ontzettend goed. Ik ben nu Europees kampioen geworden dit jaar. En ik heb twee of drie weken terug nu uh, de Masters gewonnen. En de Masters is een toernooi voor alleen de top 16 van de wereld. Dus ja, het is gewoon qua sterk natuurlijk vergelijkbaar met een wereldkampioenschap. Dus. Ja, nee, dat had ik eind december niet verwacht toen ik dat op mijn website neerzette. Nee, want vorig jaar ging het eigenlijk niet zo goed vanwege blessures. Nee. Ja, het was nou ja eigenlijk eerst, ik heb toen uh, februari 2012 mijn laatste internationale toernooi geroot. En dat kwam in eerste instantie omdat Edith Bos naar de Spelen ging. Want uh, ja, die zit in dezelfde gewichtscategorie als ik, althans zat. Tot 70 kilo? Ja, hè? tot 70 kilo Zij inderdaad. Zij is gestopt inmiddels? Ja, Edith is nu gestopt. En uh, waardoor tot en met de spelen, dus augustus 2012, ja, dan draaide het gewoon om Edith. Dus toen ook geen toernooien. En toen zou ik eigenlijk weer toernooien kunnen doen. En toen raakte ik gebaseerd in augustus aan mijn knie. Ja, waardoor ik er gewoon uh, ja, sowieso drie maanden uit lag. En ja, toen waren alle toernooien. Dus dat dus dan, ja, vandaar dat ik pas in januari, uh, februari 2013 weer echt toernooi heb gedaan. Dus ik heb een jaar geen toernooien gedaan. Ja, en word je dan wel eens wanhopig? Ja, nou eigenlijk wel. Het was, uh, ja, kijk, natuurlijk in eerste instantie weet je. Uh, Begin 2012 weet je, Edith gaat naar de Spelen. Dan komen er voor mij gewoon niet heel veel. Maar dan richt je, je gewoon op na de Spelen. Want dan komt de hele stoot. Ja, en dan raak je in één keer geblesseerd. Dus ja, dat was natuurlijk wel balen. Hè? Maar uh, ja, achteraf is het wel heel goed geweest. Om ja, gewoon... Je gaat in één keer veel meer nadenken over de situatie waarin je zit. En ja, daar was het eigenlijk wel heel goed. En uh, ik ben ik judo nu bijvoorbeeld bij Budokan Rotterdam. En uh, ja, ik weet niet of ik nu al bij Budokan had judo als ik niet geblesseerd was geraakt. Want ja als je gebaseerd raakt, ja, dan heb je natuurlijk ineens heel veel tijd over. En dan ja, ga je ook in één keer nadenken over bepaalde dingen. En, uh, en wat dacht je dan? Nou, het was meer, ik kwam achter dat ik niet zo heel lekker in mijn vel zat, bijvoorbeeld. En uh, het was uh, toen ik senior werd, toen uh, uh, werd ik ook uh, gecoacht door Marjolein Une. En dat is de bondscoach. De bondscoach, ja. En, maar zij zit ook in Rotterdam. Dus het was, toen ik senior werd, werd het ineens dat ik trainde in Haarlem. Maar mijn coach, die mijn coach wedstrijden, die zat heel ergens anders. En ja, daar heb ik nooit echt goed over nagedacht. Maar ja, dat werkt eigenlijk voor mij niet. En toen ik geblesseerd raakte, ja, toen kwam ik er eigenlijk achter... dat, dat ja, dat ik, dacht ik toen dat ik het fijner zou vinden... als ik gewoon ook bij de coach, mijn coach op toernooien... dat ik daar ook gewoon bij zou trainen. Nou ja, en achteraf blijkt dat een hele goede beslissing te zijn Ja, geweest. want daar heb je een beter gevoel bij? Ja, dat is gewoon veel fijner. Want uh, ik werd natuurlijk, had natuurlijk wel een trainer in Haarlem. Alleen hij ging niet mee in de toernooien. Dus dat is heel ja, lastig dan wel. En nu, uh, ja, alles kan op elkaar ingespeeld worden. Is, uh, ja, Marlijn, die weet, ja, die weet natuurlijk van training is ze nu bij. Ze weet de toernooien. Bijvoorbeeld voor de Masters was ik heel erg moe. Dus ik heb een week voor de Masters. Heeft ze me eigenlijk rust gegeven. Terwijl ze dat, als ik ze niet bij mij op de training was geweest, had ze dat niet gezien. En dan had ik waarschijnlijk gewoon door moeten trainen. Met, ja, dan weet ik niet hoe ik op de masters had gehydroden. bijvoorbeeld was ik nog steeds heel moe geweest. Dus het is nou gewoon een ideale situatie. En ja... Ik win alles dit jaar. Dus kennelijk uh, ja, gaat het goed. Uh. Wat heb jij nodig? Een coach die je pampert of een coach die je vreselijk opleidt? Nee, dat nou, is eentje die me ja, rustig houdt. Dus ik heb zeker uh, ja, niet iemand nodig. Die staat te schreeuwen langs de kans of iets. En uh, ja, dat doet Marlijn ook niet. Marlijn is heel rustig. En mijn vorige coach, de, mijn juniorencoach, Zeeg van Oorschot, die was het ook. Gewoon heel ja, rustig eigenlijk. Gewoon kijken. En ja, ik ben ook niet echt judoka die heel erg gecoacht hoeft te worden tijdens het nooien. Dus gewoon een duim opsteken is eigenlijk al wel voldoende. Dus, ja, en dat voelt Marlijn heel goed aan. En dat voelt de zeger ook heel goed aan. Ja. Um, uh, hoe is het nu met je knie, trouwens? De knie gaat helemaal perfect. Ja, die is helemaal goed hersteld. Dus uh, helemaal geen last meer van. Ja. En overal waar je meedoet, wordt je eerste. Ja. Uh, uh, weet je nog wat verlies is? Nee, ja, dat is een tijdje terug. De laatste keer was februari 2012. Ja. En, uh, nee, het, maar dit had ik echt niet verwacht, hoor. Dus, uh, nee, ja, ik ben benieuwd. Mijn volgende toernooi is eind augustus. Dat is het wereldkampioenschap in Rio de Janeiro. Dus vast uh, leuk voor 2016 uh, dat ik een keer ben geweest. En uh, ja, ik hoop natuurlijk dat ik daar ook ga winnen. Maar ja, de kans dus, ja, wordt natuurlijk steeds groter dat ik weer een keer ga verliezen. Zeker ja. op dat niveau. Ja. Hoe, hoe komt het dat je alles wint? Is dat ook omdat uh, de anderen elkaar allemaal kennen en, en gescout hebben... en precies weten wat ze aan je hebben en dat bij jou nog niet weten? Ja, weet ik niet. Want in 2010 als junior won ik mijn eerste seniorentoernooi al. Ja. Dus op zich, toen rolde ik dat uh, seniorensequio in. Alleen ja, ik maakte gewoon nog heel veel foutjes. Natuurlijk ook de ervaring die je mist. En ja, kennelijk, ondanks dat ik vorig jaar niet heel veel toernooi heb gedaan... Ja, die ervaring komt er nu wel. Dat ik gewoon weet hoe ik in bepaalde situaties om moet gaan. En ook, uh, ja, bijvoorbeeld tactisch judo. Dat was nooit echt een van mijn sterke punten. Terwijl dat ik nu in één keer... Ja, is het kwartje gevallen of iets dergelijks, denk ik. Ik weet of, Ja. Ja, ik weet omdat het niet. je erop gewezen wordt door je coach? Of... Ja, nee, dat is natuurlijk altijd al. Het was al vanaf het begin van mijn junior ook. Dat ze soms zeiden: van, Nou, dat was niet heel slim dat je die aanvallig maakte. En natuurlijk, dan weet je het ook zelf wel. Alleen ja, in een wedstrijd dacht ik daar nooit over na. En op een of andere manier, ja, misschien ook omdat ik een jaar geen senooi heb gedaan. Dat ik tijd had om erover over na te na denken. Te denken. Ja. ja, ik weet dat het kartje is gevallen en één keer lukt het allemaal. Dus ja. Dat, ja. Uh, Wat ja. was je mooiste overwinning dit je? Uh, nou, eerst ja. Ik won van Lucie de Kost, dat is Olympisch kampioen. Voor vorig jaar en de regerende wereldkampioen. Daar won ik van in Parijs, de Grand Slam. En dat was echt totaal onverwacht. En achteraf gezien is dat wel een hele mooie overwinning geweest. Alleen, ja, op dat moment het overkwam het. Het was, ja, ik. Ja, je wist ja, niet wat je geen, gebeurde. Nee, ja, ja geen toernooi gedaan. Je staat in Bercy. En Bercy zegt, nou, dat is echt. Grenslimprijs echt het judo-toernooi en dan sta het je wemble, met het Wembley van het judo. Ja, nou inderdaad, dan sta je met 15.000 mensen en je staat tegen Frans hersen. Nou, een uh, dag gekhuis, natuurlijk, want ja, zij werd kampioen die dag, dacht iedereen. En ja, dan gooide ik haar en ik gooi haar vol op de rug, dus heel versie was stil. En ja, dan sta ik dan van oh God. <laughs> en uh, ja, het overkwam me, het was zo onverwacht. En ze wordt nooit gegooid, althans de afgelopen vier jaar is ze niet zo gegooid. En... Uh, ja, dus ja, ik heb daarna mijn moeder gebeld. En oh god, het is er? En, maar ja, ja, natuurlijk, je ziet de beelden daarna. Je ziet het keer op keer, je weet dat je hebt gewonnen. En daarna won ik het toernooi. Maar ja, het drong niet door. En toen, drie weken terug, stond ik weer tegen de kos... En nou, toen gooide ik er niet zo mooi. Maar ik won weer van haar. En ik denk ja, dat die twee, gewoon die combinatie, dat ik gewoon die ja. twee keer heb gewonnen van haar, dat, dat, ja, dat vind ik het mooiste. Ja, je mooiste kan ook komen natuurlijk. Jazeker, eind, eind augustus is het wereldkampioenschap. Dus ik, mag hopen, ja, ik hoop heel erg natuurlijk ik ook wereldkampioen geworden. Het zou een hele mooie, ja, nog, nog iets zijn dit jaar. Want ik heb natuurlijk ook heel veel gewonnen nu. Maar ja, wereldkampioen, dat wil ik heel graag worden en of het gaat lukken, ja, dat, dat moet ik dan weer zien. Maar ja, het is mijn eerste WK, het is mijn debuut. Maar ja, het Europese kampioenschap dit jaar maakt ik ook mijn debuut en ik werd ook Europese kampioen. Dus ja, het is uh, ja, ik ben heel benieuwd. Ja. Uh, heb jij voordeel van de nieuwe judoregels dat het allemaal uh, ja sneller gestraft wordt? Uh... Ja, ik denk het wel. Maar het is meer ja, het was bijvoorbeeld vroeger als ik de, ik ben heel aanvallend en het was vroeger of voor die nieuwe judoregels dan. Dan stond ze op tegen een judoka en die deed echt niks. Ze zat alleen maar te wachten tot ik, iets, tot ik iets deed en dan kon ze het overnemen. En dat kan nu niet meer. Op het moment dat mensen gaan wachten op mij, ja, dan krijg je gewoon een straf. En dat is ook met de Kosso. Die, die, die jij niet wacht zo... nooit, hè? Nee, ja, nee, dat zit er al van jongs af aan in. Ik val meteen aan en het zijn er heel veel verworpen dat ik ook doe. En ja, nu heb ik het geluk, ja, judokas kunnen niet meer wachten tot ik een fout maak, want ze krijgen gewoon een straf. En dan moeten ze gewoon me doen, want met vier straffen, ja, dan lig je eruit. Dus daar heb ik natuurlijk wel voordeel mee. dat ja, Ze kunnen niet meer wachten tot ik een fout maak. En, uh, dus daar ben ik weer heel blij mee. En verder, er ja, is dus nog een regel veranderd. Je mag helemaal geen benen meer pakken. Ja, in hoeverre ik daar profijt van heb, dat weet ik niet zozeer. Het is meer dat er gewoon veel meer op gelegd wordt. Doe dat niet wordt. uit een automatisme wel eens? Ja, daar was ik in het begin heel erg bang voor. Maar ik, het is mij nog niet overkomen. en Volgens mij valt het ook mee nu, hoor Hoe, hoeveel je ook ze doen. Maar... Uh, Nee, het verbaast mij wel dat ik... Want ik had echt verwacht dat ik het ook vanuit automatisme zou doen. En, uh, want het was, het was ook heel raar, hoor. In eerste instantie was ik helemaal niet blij met de nieuwe regels. Want je begint dus januari, begint uh, eigenlijk weer een toernooi en begin december waren er dus in één keer zoveel judoregels veranderd. En ja, dat is heel apart. Dan moet je dus een maand later of ja, twee maanden later begin je aan het toernooi... en ineens krijg je te horen dat je dit niet meer mag. Je mag dat niet meer, je mag dit niet meer. Dus het was in eerste instantie ook echt ja, ook wel even schrikken. Van, oh god, je moet in één keer heel ja. je judostijl gaan veranderen. Maar ja, ik heb geen been gepakt. en uh, Dus ja, voor mij gaat het eigenlijk allemaal wel goed. Ja, zeg, met al die overwinningen en uh, met het WK in Rio de Janeiro uh, in het vooruitzicht... Uh, je zei zelf al, ja, ik ga een keer verliezen. Betekent dat dat je meer druk voelt? Nee, ja, weet ik denk niet. Dat is een beetje raar. Want Volgens volgt... mij kom je vrij ontspannen over. Ja, nee, klopt. En dat was ook voor het Europese kampioenschap. Dat was eind, uh, eind april. in eerste instantie was ik totaal niet zenuwachtig. Maar goed, toen eenmaal kwam die dag. En toen stond ik daar in de ochtend. En toen kwamen de zenuwen wel. En dat is op zich ook mijn minste toernooi geweest. Qua hoe ik heb gedood. En ja, ik, werd, ja best wel... ik moest wel moeite doen om te, te winnen. Maar ik won wel. En dan zou je zeggen dus, toen was ik al zenuwachtig, dat die druk alleen maar hoger werd. Maar toen een maand later, dus drie weken terug, was de Masters. Dat is uh, ja, een echt heel sterk verzet toernooi. En ik heb totaal geen last van zenuwen gehad. Helemaal niks. Dus ja, ik kan er nog niet echt uh, iets, uh, ja, iets over zeggen van hoe dat zit. En ik weet, ja, zoals nu ben ik hier ontspannen en ik heb er zin in. En, maar ja, goed, het duurt nog drie maanden. <laughs> dus ja, ik weet het niet uh, ja. hoe dat in augustus zit. Wat is het uiteindelijke doel? Rio 2016, ja, de zeker. Olympische Spelen? Ja, dat, uh, daar wil ik heen. En uh, ja, het is ook, ik ben 2011, ben ik senior geworden. En het was toen al, natuurlijk Edith gaat 2012 en dan moet ik daarna gewoon staan. Nou ja, dat, dat gaat er nu toe heel erg goed. Okay, ja, ik bedoel, uh, het is heel, ik heb altijd gezegd van ja, oké, okay, Edith uh, Londen 2012 en daarna wil ik er staan. En nu, ja, ik sta er gewoon en ik win die toernooi. Ik sta eerst op de wereldranglijst en ja, dat is ook alweer leuk, want... Het was uh, Masters, dus een toernooi voor de top 16. En ik stond in januari 32e op de wereldranglijst. Omdat ik vorig jaar bijna geen toernooi had gedaan. Dus Marjolein zegt ook nog tegen me: Nou, nah, we je maar kijken of het gaat lukken. Of je bij die top 16 terecht kan komen. Nou, en ik sta gewoon vier maanden later, sta ik op nummer 1. Dus het, ja, dat, ja, het gaat echt heel goed. Ja. Sportvrouw van het jaar, lijkt je dat ook wel wat? Ja, dat lijkt me ook wel leuk. Maar dat zou voor eerst echt wereldkampioen moeten te worden, denk ik. <laughs> ik. zeg, en als judo niet meer lukt, heb ik wel gemerkt... dan kan je zo voor de radio komen. Nee, nee. Kim Polling, bedankt. Graag gedaan. Altijd op één... How's the length? Charles Bradley, you put the flame on me. Spanje stond met 1-0 voor tegen Noorwegen. Hoeveel is het geworden, Andy? Ja, ze staan nu feesten, vieren, want het is 3-0 geworden. Twee prachtige doelpunten. Wat een prachtige 2-0 van Isco. Buitenkant, uh, rechtervoetje. Hij uh, scoort tegen Oranje ook een zo schitterend de tweede doelpunt. Isco van Malaga. Heel veel clubs zijn bijzonder in hem geïnteresseerd. Onder andere Real Madrid en Manchester City... Uh, hij speelt nu nog bij Malaga, maar wat een voetballer. Isco scoort 2-0. Maar Morata van Real Madrid... ...scoorde nog de 3-0 in de 93ste minuut. Vierde doelpunt dit uh, toernooi, ook tegen Nederland al uh, gescoord. En uh, deze Morata is dus de topscorer Maar Isco maakt de mooiste doelpunt. En de regerend Europees kampioen weer naar de finale. 3-0 overwinning op Noorwegen, Spanje dus. En straks om half negen de wedstrijd van Nederland tegen Italië. Ik heb de opstelling en uh, ik zal hem eventjes noemen. Het is heel simpel. Het is de, dezelfde opstelling als de eerste twee wedstrijden. Dus met Jeroen Zoet in het doel dan achterin Van Rijn, De Vrij, Martens Indy en Blind. En middenveld met Strootman van Ginkel en Maher en Wijnaldem de Jong en Ola John staan voorin. Dus dezelfde elf van de eerste twee wedstrijden die Oranje allebei won van Duitsland en van Rusland. Die staan vanavond om half negen in de halve finale tegen Italië. En dan horen we en die weer gaan. We gaan het nu hebben over motocross... want andere tijden sport gaat morgenavond in de tv-aflevering Sabotage in het Mullenzand... Terug naar 1987 en dat doen wij nu alvast. Het jaar van Dave Strijbos en John van der Berg. Twee topcoureurs die voor het tweede jaar op een rij strijden om de wereldtitel. Bij de Grand Prix van Valkenswaard botsen de nummers 1 en 2 op elkaar in de tweede manche. En het is een panieksituatie, u ziet dat. Er wordt getrokken, er wordt geduurd, helpende handen worden uitgestoken. En dan lijkt John van der Berg in de beste positie. Hij heeft zijn motor aan de gang weten te houden, is het eerste gedraaid en is weg. Om botseling stil te vallen. Rijbos is dan wel weg. Hij kijkt nog eens achterom. En deze van de berg lijkt kapot. Ja, een botsing. U hoorde het geluid van commentator Hans Kiviet destijds. Uh, ja, dat klinkt op, niet, op zich niet zo heel opmerkelijk, een botsing bij, bij motocross. Want het gebeurt wel meer natuurlijk. Hier in de studio speaker omroepen van die wedstrijd Jan de Rooij. Wat was er nou zo opmerkelijk aan die botsing? Ja, het opmerkelijke was natuurlijk dat die motorfietsen... die zaten innig in elkaar verstrengeld. Die konden niet van elkaar losgetrokken worden... door zowel Dave als John van der Berg. En de bezoekers, en die waren er veel op dat evenement... want het was immers de eerste Grand Prix, de openings Grand Prix... van 86, 87 in de 125 cc klasse. De bezoekers die klommen over de kwam kwamen achter de afzettingen vandaan... en begonnen zich daarmee te bemoeien. En op dat moment werd het heel onoverzichtelijk. Ja, maar dat is gevaarlijk ook nog, want, want uh, die andere motoren blijven gewoon doorrijden Die natuurlijk. bleven gewoon doorgaan, maar die gingen er wel omheen. Het gebeurde ook in een bocht. En wat er nou precies gebeurde, de lezingen die zijn er wat over verdeeld... maar uh, Valkenswaard is een typisch zandsrigue. En daar heb je niet zoveel lijnen, niet zoveel sporen die je kunt rijden. Dus iedereen rijdt eigenlijk achter elkaar. Dat deden Berk en... Uh, uh, Strijbos. Nee, Strijbos. Precies hetzelfde. Uh, Berk dat, uh, lag voorop. Op uh, dat Berk ik. lag voorop. Tweede De Eerste man was overigens al gewonnen door Dave Strijbos. Met Berk op de tweede uh -huh. plaats. Uh, Berk aan de rechterkant. In een rechterbocht dacht... Uh, Dave Strijbos, ik ben veel slimmer, Ik ga links en dan snij ik af. En op het snijpunt, dus Berk aan de rechterkant... Dave Strijbos aan de linkerkant... raakten ze elkaar. En zo gebeurde die botsing. Ja, dus het gebeurde volgens u. Uh, daar is geen schuldige. Dat is een raceongeluk. Er is geen schuldige bij aan te wijzen. Want ze komen op dat snijpunt, precies bij elkaar. En de een die zal nooit of de nummer het gas dicht doen, omdat de andere eraan komt. Ja, ja. Maar u had wel meteen door dat er wat geks in de hand was. Het was heel vreemd. Uh, sowieso die... Want waar zit u als pieker? Uh, ergens hoog boven zat, het circuit? Ik zat uh, hoog even in het toer... Ja. Uh, met overzicht op het grootste gedeelte van het circuit. En het was uitermate spannend. Het hele weekend al was het spannend. Ook de voorbereidingen en de wedstrijden die al geweest waren in het voorseizoen. Berg was duidelijk favoriet. En iedereen dacht van ja die Strijbos we moeten het eerst nog zien. Maar ja, Strijbos was wel de wereldkampioen. Strijbos van was voor. de wereldkampioen van 86. Ja. Ja. Maar Strijbos die reed voor het Italiaanse merk... Kajiva, fabriekscontract met Jan Witteveen... ook een Nederlander die daar de baas was destijds bij, bij, bij Kajiva. En die fabrieksmachine was nog niet helemaal optimaal. Terwijl de machine van John van den Berg, de Yamaha... Die was uitstekend geprepareerd, was duidelijk de snelste. Dus alle kaarten waren gezet op John van der Berg. En ja, toch verraste Strijbos door die eerste manche te winnen. Ja. En in die tweede manche was Berg weliswaar eerst weg. Strijbos had een mindere start, maar reed toch die inhaalrace... tot het moment waar ik net over vertelde. Ja, en toen wat het ging de, uh, want ik heb de beelden gezien, uh, ik heb de aflevering al gezien. Toen ging Strijbos als eerste weg en John van der Berg dacht dat hij ook weg kon, maar... Nou, dat duurde tien meter, het wiel die motor stil. <laughs> ja. En uh, de motorfiets van een crossmotor mooie aanschoppen... aantrappen, zoals dat heet, met een kickstarter. En die machine die ging niet meer aan de praat. En uiteindelijk liep hij wel, maar toen waren er al een heleboel rijders voorbij gegaan. Ja, en achteraf zegt Van den Berg... Uh, ja, mijn uh, benzinekraan was dicht. Uh, en hoe is dat gekomen? Hij vertelt er zelf het, uh, het volgende over. En ik was eerder weg als Davy, en ik ben 10 meter weg. En de benzinekraan is dicht. Normaal kan dat helemaal niet. Maar de, of ze hebben hem dichtgezet, in supporters... Van de of zo, of hij is mijn di vallen dicht gegaan, maar dat heb ik in no nooit van mijn leven meegemaakt. Dat, die zit helemaal weggewerkt, die benzinekraan. En die stond dicht toen ik wegreken. Ik geloof echt niet dat die kraan dicht gedraaid is. Maar nee. nou, dat heeft hij dan wel heel snel uh, verzonnen. Na afloop, want dat interview met Hans Kieffi, dat is direct na... Ja, dat klopt. Ja, en daarom uh, ja, is het voordeel van de twijfel ook weer een beetje voor John. Want ja, het is eigenlijk te absurd om het te verzinnen. Als hij beweert dat hij opengedraaid is, ja, dan moet ook iemand hem dichtgezet hebben. Ja, de, dat was Peter van der Zande, journalist, een motorsportjournalist. Die twijfelt dus aan, aan de lezing van Van der Berg. Wat denkt u? Ik twijfel ook. <laughs> u twijfelt ook? Ja, want? ik twijfel ook. Uh, op de eerste plaats, uh, de bezoekers die daarbij hielpen... die over het hek geklommen waren... die wijten sowieso die benzinegraan niet onmiddellijk te vinden... omdat die weggewerkt zit. Mm -hmm. uh, tweeds, denk ik, ja, zoiets verzin je niet. zeer zeker niet in die gemoedelijke motorsport. Want het was toen nog gemoedelijk... Eh, ondanks dat er grote belangen op het spel stonden. Nee, ik, ik heb er niet alle vertrouwen in dat het werkelijk gebeurd is. Nee, eh... Uh... Er waren heel veel mensen die twijfelden aan de woorden van de Berk. Uh, uh, het schijnt na afloop in de feestent ook nog wel tekeer zijn gegaan tussen de supportersverenigingen van de beide coureurs. Heeft u daar nog iets van meegekregen? De keteraar die was erg tevreden, moet ik <laughs> zeggen. Ja, die had voldoende verkocht. Het, het, was, het was lang onrustig in Valkenswaard. Uh, ja. Maar dat was, dat was ook in het voortraject al. Uh, je had de, de groep van de Berk en de groep Dave Strijbos. En uh, dat waren de grote groepen destijds, want ik zei het al. Uh, ...wedstrijden zoals in Valkenswaard in Markelo, Harsen en zo. Er kwamen 15, 20.000 mensen naartoe. Ja. Uh, uh, ja, de belangen waren groot, want we telden mee op het allerhoogste niveau voor het wereldkampioenschap. Ja, ja u zei al, de belangen waren groot. Um, er ging veel geld in om in die tijd? Uh, dat was toen, zowel in de cross als in de wegrijs... veel geld te verdienen, omdat er veel organisatoren waren... die de wereldkampioen aan de start wilden hebben. En dat waren dan wedstrijden. Uh, zoals de criteria na de Tour de France in de rij. Ja, ja. uh, ja. Rondje rond de kerk, nou, rondje op het, op het zand. De wereldkampioen aan de start, men betaalde daar entree voor. En de jongens die verdienden daar uh, een aardige cent mee. Ja. U was daar speaker in Valkenswaard? Alleen in Valkenswaard? Of, of uh, nee, nee, nee, ik deed alle evenementen, zowel wegrijs... Als, als oh, motocross. Waar ook in Nederland? Waar ook? Ja. Waaronder de bekendste de TT in Assen. Ja. Uh, 20.000 man had u het over? Uh, kwamen er naar alle wedstrijden zoveel in die tijd? Nee, nee dat waren de Grand Prix, de, de wedstrijden voor het wereldkampioenschap. Die waren zeer druk bezocht. Maar ook wedstrijden voor het Nederlands kampioenschap. Daar kwamen toch 5.000, 6.000, 7.000 mensen naar kijken. Ja. Uh, uit de woorden van Jean van den Berg blijkt ook wel hoe populair het motocross was in die tijd. Toen was dat niet normaal, hoor. Ik heb bijvoorbeeld als je, de strandrace, die won ik. En uh, daar werd ik een dag daarna aangehouden op de, op de snelweg. Ja, dikke auto natuurlijk, hè, een beetje verdiend. politie, uh, Dus die, uh, die stopte mij. En uh, alleen om mij te feliciteren om, uh, zeg, met de overwinning van de strandrace. Of als ik uh, in een restaurant gratis eten. Of, of ja, elke benzinepomp, overal waar je kwam, iedereen keek meteen van hey, die ken ik. Toen was het heel erg... Ook mede te danken aan Bob de Jong, hoor. Die heeft echt, echt veel voor de sport gedaan. Van Veronica was dat? Ja, de Heilige Koe. En we waren wekelijks op, op, op tv. En ja, jullie waren uh, sporthelden. Als wij naar een Brazilië Grand Prix uh, hadden... dan gingen gewoon twee of drie kamerploegen mee. En dan van, van alle belangrijke kranten van Nederland... één journalist van iedere krant... die vloog daar gewoon naartoe voor een verslag te maken. Nu zie je niemand meer. Nu wordt gewoon via het ANP en een berichtje. Maar toen was het gewoon echt... Uh, ja, is wel leuk. John van den Berg. Um, waar is die populariteit van de motocross gebleven? Die is in tijd weg geweest. Omdat we geen absolute helden meer hadden. Maar. Ik moet John toch een beetje terugluiden, alleen dat heeft hij eerder geroepen. Uh, het begint weer terug te komen. We hebben dus nu een herlings, wat een absoluut supertalent is. Misschien nog wel groter als Berg en Strijbels in hun tijd. En de populariteit begint weer terug te komen, maar alleen het zijn andere tijden. Het is dus echt van, van, van sporters afhankelijk, ja. van de helden zal ik ja, maar zeggen. Ja, absoluut. Dat, zie je, dat, zie je, dat heb je gezien in de cross. Maar ook in de wegreis... Waar we natuurlijk onze nationale helden. Wil Boet van Dulme, Wil toch, Egbert Streuer hadden. Met toenmalig op de TT. 120.000, 130.000 bezoekers. In Assen overigens komen nog altijd ruim 100.000 mensen. Maar ook daar, die wegrace. Ja, staat minder in de belangstelling vroeger, ja. Ja. Um, Eigenlijk moet hij dus een, een, een Nederlandse concurrent hebben. Om het, om het weer zo groot te maken. Want ja, als één. Uh, als één ding aan de top staat, dan is het nog geen echte wedstrijd, natuurlijk. Nee, precies. Maar er zijn natuurlijk een aantal buitenlanders. En in het verleden, de tijd van Berk en eh, van Dave Strijbos. was het zo: Nederlanders die reden snoeihard op een zandcircuit, een zwaar circuit. Buitenlanders die vonden dat niks. Want dat was heel moeilijk en zwaar. Maar op harde banen hebben de Nederlanders het altijd moeilijk gehad. Behalve Strijbos en Berk, want die hadden dat wel. Die waren toch bijzonder getalenteerd. Inmiddels hebben die buitenlanders dat zandrijden ook aardig onder de knie gekregen. Dus je hebt toch wel een grote internationale competitie. Alleen is dat voor de Nederlandse media... als je er dan maar één held bij hebt zitten... Ja, iets is minder interessant. En Herlings kan ook uit de wielen op een harde Ja, doorparken. absoluut. Absoluut. Ja. Um, tegenwoordig is het niet meer mogelijk, hè? Dichtdraaien van een benzinekraan. Nee, hoor. Nee, nee, nee, nee, nee. Het was ook nog wel leuk, wat, wat Berk er ook nog wel bij zijn... is hun uitlaat, die was ook wat platgedrukt. Dus je kunt ook allerlei theorieën terug naar dat voorval uh, erop loslaten. Ja, ik heb die motoren in elkaar gezien. Dan is het sowieso al een wonder ah, uh, dat ze daarna nog doorrijden. Uh, u was er zelf bij. Nou, <laughs> dat, dat, dat, dat, is inderdaad, dat is inderdaad zo. Nee, het is dus gewoon een kwestie van te veel benzine. Uh, nou, bedenk wat maar. Ik kan me niet niet voorstellen dat iemand in een handeling... een hendel omgezet heeft van... nou zal ik eens even de benzinekraan dichtzetten. Nee, nou ja, goed. De aflevering van Sport gaat er wel over. Die motoren tegenwoordig hebben trouwens... die benzinekraan niet meer, hè. De aflevering van Andere Tijden Sport gaat daar morgen over... na die eventuele dader... van het benzinekraan incident We gaan nu niet verklappen of ze die dader ook hebben gevonden. Daar moeten we morgenavond voor naar kijken. Nederland 1, vanaf kwart over tien. Andere Tijden Sport. Simply en het ging allemaal over geld, money. Beachvolleybalster Sanne Keizer en Marleen van Iersos... zijn bij het Grand Slam in Scheveningen niet verder gekomen dan de kwartfinales. Het duo verloor in twee snelle sets van de Braziliaanse combinatie Talita-Lima. Vorig jaar veroverde het Nederlandse tweetal op hetzelfde zand de Europese titel. Vandaag konden ze het Nederlandse publiek geen enkele overwinning voorschotelen. Floris van Hoorn vroeg aan Sanne Keizer of ze er daarom de pest in had. Nou, valt eigenlijk op zich wel mee. Ik ben wel teleurgesteld, verliezen is nooit leuk. Maar als ik van tevoren had moeten tekenen voor een vijfde plek, had ik het gedaan. Qua voorbereiding hebben we het gewoon niet allemaal meegehad. En uh, dan is een vijfde plek wel echt een cadeau dat we zover zijn gekomen. Mag ik zeggen dat jullie eigenlijk maar één set uh, mee hebben gedaan? Nou, zo kun je het zien, maar in de tweede set hebben we wel degelijk ons best gedaan om mee te doen. Alleen uh, Brazilië speelde zo sterk met de wind. Het was echt hun voordeel en ons nadeel in de tweede set. En dat was duidelijk te merken in de uitslag. En, maar er is geen moment geweest dat wij het hebben opgegeven. We hebben blijven knokken tegen die wind. Het zat ons gewoon niet mee. En uh, die wind die, uh, was vandaag niet onze vriend. En normaal wel. Dus, uh... Ja, want je zou denken: echt Hollands weer dit? Ja. Maar kijk, echt Hollands weer, het wind is, is, is één ding. Maar in het centerkort eh, draait hij nogal rond. Dus er was echt geen touw om vast te knopen hoe die stond. Jullie zijn langzaam op gang gekomen dit seizoen. Nee, maar dat dat ook een rol speelt. Wij hebben gekozen voor een late start. En een, daardoor een kortere voorbereiding. En die uh, heeft me een paar maanden hebben kunnen bereiden met trainen. En toen, uh, ja, toen kregen we ook nog last van blessures. De voorbereiding op dit toernooi was zeg maar nihil. Tot maandagmiddag konden we, eigenlijk, kon ik eigenlijk niet trainen met mijn rechterarm. En uh, ja, dat, dat is een keus die we hebben gemaakt. En, uh, maar ik merk wel dat we nu per wedstrijd weer beter gaan spelen en dat we weer meer ritme krijgen. En dat is wel een goede ja, opkikker voor richting het WK en staat de belangrijke toernooien voor ons. Uh, komt het WK niet te vroeg, begin juli? Nee, dat denk ik niet. Wij hebben nu, uh, komende week gaan we naar Rome. De grensduimers kunnen nog meer ritme opdoen met spelen. En daarna hebben we een week, uh, volgens mij, uh, dat we thuis nog kunnen trainen. En uh, de laatste puntjes op de i kunnen zetten voor het WK. Ik denk niet dat het te vroeg komt. Je wordt uh, gehinderd door blessures in de start van het seizoen. Mijn je van bewust gekozen om een uh, latere start te maken. Hadden jullie een pauze nodig? Ja, ja, het was niet, uh, niet per se fysiek, maar wel uh, mentaal na de spelen. We hebben zoveel jaar naar één uh, toernooi toegewerkt. En dan was het niet slecht, maar wel een teleurstellend resultaat natuurlijk voor ons. En we hadden wel heel even nodig om afstand te nemen van het trainen en, het, uh, en de bal zelf. We hebben wel doorgetraind, maar niet met een, uh, met, met een volleybal. Moet je ook even afstand nemen van elkaar? Um, nou, dat was voor korte duur hoor. Na een paar weken belden we elkaar alweer op dat we ontspanningsverschijnselen hadden. Dus dat valt wel mee. Uh, nee. Maar het is wel lekker om uh, elkaar even niet te zien en dan weer met frisse moed uh, samen volle bak te gaan samenwerken. Dat is wel, dat, ik denk dat dat voor iedereen goed is. En, uh, iedereen heeft het wel aan het einde van een seizoen. Nou, bij ons duurde die iets langer. Maar het is niet dat we elkaar niet gezien hebben en uh, dat we niet samen getraind hebben in de sportschool en dat soort dingen. Kijk eens even terug op jullie spel van de afgelopen dagen. Waar ben je het meest content mee? Uh, ik denk toch wel het meest content met, uh, met onze toch nog basis die er is in het spel. Want uh, ja, na, na geen voorbereiding zeg maar dan ben je toch een beetje onzeker van wat, wat gaat er komen dit toernooi en wat uh, laten we zien hier. Maar uh, ondanks dat uh, vind ik gewoon dat we echt een goede basis hebben neergezet. En, uh, hoog genoeg om van het eerste team Griekenland te winnen. Uh, het was nog niet mooi maar... De ervaring zit er wel. We weten hoe we moeten volleyballen. Dat zit tussen onze oren. En, uh, ja, Dat was te zien. Daar ben ik heel blij mee. En Het, het is aan ons om, uh, om de rest van het spel ook uh, te optimaliseren richting WK. En dat ja, hebben we nog even voor. NOS langs de lijn. Tot 11 uur met sport en muziek. We hebben over wielrennen. Rit 8 in de Ronde van Zwitserland is gewonnen door Peter Sagan. En Joris van den Berg zag de etappe. Uh, Sagan won eerder dit jaar Joris nogal eens met overmacht vandaag ook? Hij doet het eigenlijk altijd met overmachten. Dit was zijn twaalfde van het seizoen. Hij is 23, nu heeft al meer dan 50 overwinningen. En als je hem ook ziet staan op het podium na zijn overwinning... hij is een en al macht. Het is zo'n sterke beer van een jongen. Is het? Hij staat iets scherper dan vorig jaar. Echt De ronde van Frankrijk is gewaarschuwd. van Peter zijn kant komt eraan. Wat voor etappe was het? Het was uh, tamelijk vlak... Er zat wat, uh, wat, wat, wat klimwerk in, in verstopt. Er was een kopgroep van vier man met uh, onbekende namen erin. De Sloveen Vresser ontfermde zich daarin wel over de bergtrui dit terzijde. En aan het einde zat er dan nog een pukkeltje in van derde categorie toen waren die koplopers al ingehaald en dat was eigenlijk het enige echte obstakel. Ja, en kwamen al die klasse dus makkelijk over dat pukkeltje heen? Ja, ze gingen er heel, heel, heel makkelijk naartoe. Het was een soort rustdag. Morgen de grote beslissing in de Ronde van Zwitserland. En op dat heuveltje werd wel even gas gegeven en keken ze naar elkaar, dat zag je. Maar tot ieders verbijstering reed die Sargan, met heel veel ploegenoten trouwens van kennendeel. dat was vorig jaar tot Vorig jaar Litvigas nu is dat kennendeel, die gifgroene ploeg. Ze reden naar boven, want ze hadden weer een plan. En uh, hij won eerder deze ronde een soort bergetappe, Sagan. Dat was ook al heel verbijsterend. En nu kwam hij dit heuveltje heel makkelijk over. En hij was zo oppermachtig voor, in de, in de uitslag dan, uh, Daniele Benatti, Italiaanse oude sprinter. En wereldkampioen Philippe Gilbert liet zich ook zien in de sprint. Alle andere sprinters waren eraf gereden, maar Sagan zat erbij. En hij won echt met overmacht. Ja, jij zegt, Ronde voor Frankrijk, pas op, Sagan komt eraan. Hoe, hoe ver kan hij gaan in de ronde? Nou In dit klassement zie ik hem uh, niks doen. Hij heeft natuurlijk in deze ronde van Zwitserland laten zien... dat hij ook wel een dag tegen een berg op kan rijden... en dan mee kan met de beteren. Maar dat is niet vergelijkbaar met het klimwerk in de ronde van Frankrijk. Daarvoor is hij op dit moment, zeg ik nadrukkelijk... veel te zwaar, veel te gespierd. Maar hij kan in de ronde van Frankrijk wel in een etappe of tien, misschien wel twaalf meedoen om de rit te dan nou, zal hij die, die niet allemaal winnen, want echt vlakke massasprints... geregisseerde sprints, ja, dat is natuurlijk het domein van Mark echte, echte Cavendish. Echte ja, Cavendish. Ja. Maar alles daarbuiten, aanvallen en, en ritten... zoals die precies van vandaag in de ronde van Zwitserland... waarin de meeste sprinters overboord gaan, daarin overleeft Sagan... en dan vindt hij echt lachend. Ja, je had het al over morgen. Uh, hoe wordt er afgesloten? Klimtijdritje? Ja, een tijdrit van 26 kilometer. Dat is eerst bijna 17 kilometer vlak. Dan wordt er geklokt en dan is het 10 kilometer aan een procent of 10 omhoog. Dat is dus echt serieus klimmen. Dus je hebt eigenlijk een vlakke tijdrit en dan een klimtijdrit erachteraan. En dat wordt samengevoegd in één deel. Dit klinkt heel verwarrend, maar het is gewoon een tijdrit van 26 kilometer. Die begint met 16 vlakke kilometers. En wie wint er? Ja, dat is interessant. Je hebt aan de leiding in het klassement nu Matthias Frank, is een Zwitser van 26. Dat is een, een jongen die in de schaduw staat bij die Zwitserse ploeg van Evans en Gilbert. En achter hem Rui Costa, de winnaar van vorig jaar. Die Portugees, die staat op 13 seconden. Die zou over Frank heen kunnen gaan in het klassement. Op 3 staat Kreuziger, die dus die Tsjech, winnaar van de gold Race, Die kan er ook overheen. Die heeft een 23 seconden goed te maken. 4 staat Pinot, Fransman. Jonge jongen nog. Op 44 seconden. Op 5 mollen maar op kwart minuut. Zou ook nog kunnen. En heel gevaarlijk op zes, en dan hou ik op hoor, T.J. Van Garderen, een Amerikaan. Achterstand 1.17, maar van die zes is hij wel met afstand de beste tijdrijder. Dus alle die zes kunnen winnen wat jou betreft? Het is een soort grabbelton en het is maar net hoe het er morgen uitkomt en hoe het valt, maar ze zouden, ik, ik denk niet dat Pino kan winnen, maar laten we zeggen vijf van die zes man zouden morgen als eindwinnaar van de Ronde van Zwitserland op het podium kunnen staan. Joris van den Berg, we weten morgen of je gelijk hebt. We gaan het zien. En de west langs de lijn met Ronald boot. We'll <laughs> be It's Only Natural van Crowded House was dit. Vanavond begint in Brazilië het toernooi om de Confederations Cup. De opwarm voor het WK van volgend jaar, ook in Brazilië. Een jaar voor het WK zal duidelijk worden of het land er klaar voor is. Organisatorisch, maar vooral ook voetballend. We spreken daarover en over de staat van het gehele Zuid- en Midden-Amerikaanse voetbal... met Hans Westerhof en Daan Dekker. Hans Westerhof kent u allemaal die naam? Technisch directeur van de Mexicaanse club Pachuca. Maar uh, voor die tijd bij PSV, FC Groningen, nog een aantal clubs. Daan Dekker is... Journalist. Hij schrijft momenteel een boek over voetbal in Brazilië... waar hij tot aan het WK gaat wonen. Dit is je laatste dag hier? Nou, was het maar zo. Nee, augustus. <laughs> augustus. augustus vertrek ik. En dan uh, voorgoed uh, voor een... Hoe lang? Eén uh, of drie jaar. Uh, Als het goed bevalt, van, blijf ik drie jaar. Anders voetbal nee, ja. en dan eventueel ja, Olympische, Olympische, Olympische Spelen nog mee Ja, mee. Ja, ja. En uh, Hans Westerhoff uh, is op het ogenblik nog technisch directeur in Mexico? Ja, bij Pachuca. Bij, bij Pachuca. En uh, hoe is het daar? Nou ja, het gaat, gaat best goed. Ik was eigenlijk van plan om dit jaar mee te stoppen. Maar ik heb er toch nog maar een halfjaartje aan vastgeknoopt. Want er zijn nog allemaal al wat ontwikkelingen bij, bij, bij de club. En ze hebben me gevraagd om daar toch in ieder geval in mee te werken. We hebben een wat mede, voor ontwikkelingen? Nou, we hebben een mede-eigenaar gekregen. Carlos Slim. Ah, is, de man van de, de telefoon en de man die KPN ja. heeft gekocht. Ja, en de, de rijkste rijk man op aarde. De rijkste man op aarde. Hij is voor 30% eigenaar geworden van de club... En en inmiddels hebben we nog een, uh, een andere Mexicaanse eredivisieclub gekocht en nog een eerste visieclub en club in Spanje en volgend jaar eentje in Argentinië, eentje in, in, uh, in Colombia. Dus er is nog wel wat werk aan de winkel. Ja, ja. En als Westerhof is nu op vakantie in Nederland? Ik ben nu op vakantie. Ja. ja. Uh, hoe lang? Heerlijk, heerlijk. <laughs> nou, voor de eerste keer eigenlijk, langer dan dan normaal gesproken we het meestal zes, zeven dagen. Maar nu blijf ik echt een, een dikke maand. Ja, ja. uh, dan denk ik, ho hoe belangrijk is dit toernooi voor Brazilië? Ja, heel belangrijk. Uh, natuurlijk de generale repetitie. Uh, en hopen dat alles goed gaat. Ik begrijp dat er nu rellen waren. Dus ja, is ik, een, ik, uh, ik krijg een net goed, een bericht in mijn een handen gehouden. Uh, honderden demonstranten uh, die klagen over de... Uh, de hoge kosten van uh, de wereldcup, uh, de, de, de wereldbeker volgend jaar. Uh, er schijnt met traangas mensen uit elkaar uh, gehaald te worden. Uh, ik heb eerder vanavond, uh, dat gesprek laten we straks horen, Mark Bessems, onze correspondent in uh, Brazilië gesproken. Uh, die was toen al in het stadion, maar die vertelde er iets over, heel kort. Uh, maar later, toen hij al binnen was, is er blijkbaar nog het een en ander uit de hand gelopen. De, de, er is het een en ander aan de gang. Maar de, de correspondent, uh, de, de man die straks het commentaar bij de wedstrijd van Brazilië-Japan uh, geeft... Jeroen Elshoff liet ons al weten... Nou, het is wel erg, maar niet zo erg. Uh, uh, het valt wel mee, er zullen geen uh, doden vallen. Zoals je het nu kan zien. Maar er zijn wel zo'n 500 man die daar protesteren. Want uh, dat speelt ook mee daar, oh, Hans? Ja, dat weet ik niet. Uh... Ik heb eigenlijk in Zuid-Amerika eh, en ook in Midden-Amerika... eigenlijk nooit eh, echt grote problemen meegemaakt. Ik heb ook begrippen dat ik niet... Want voetbal is er zo populair. Ja. Nee, maar ik kan me ook niet voorstellen... dat het gaat tussen en Japanners voor de stadion. Denk ik het ook niet, nee. Nee, dat, nee. Ik, dat denk ik niet. Maar ja, er zijn natuurlijk mensen die grijpen dit aan... Om, uh, om te demonstreren wat in de Tour de France natuurlijk ook wel gebeurde. had niets met wiel en rij te maken. Nee. Maar dan krijg je wel... Uh, ja, dan krijg je wel uh, bekendheid. Daan Dekker, waar ga je wonen in Brazilië? Sao Paulo. Want? Uh, de grootste stad van Zuid-Amerika. Ik wil het wel eens een keer meemaken hoe dat is... om in een stad van 20 miljoen inwoners te leven... en uh, men daar een weg probeert te banen door, door ja, betonnen oerwoud. Is het. Uh, Rio vind ik ook een, een geweldige stad. Uh, maar Sao Paulo is spannender. En ga je voor het voetbal of alles wat er omheen speelt? Alles wat er omheen speelt. Ja. Voetbal ook natuurlijk, maar uh, ja, het is geweldig uh, om, om de ontwikkeling in Brazilië nu uh, van dichtbij mee te maken. Het gaat er hartstikke goed. Uh, ook niet goed. Ik bedoel, uh, er, er blijft een ongelooflijke kloof tussen uh, de rijken en de, en de armen. Uh, wat je nu ook ziet in de protesten. Ik bedoel, die komen niet uh, zomaar. Um, dus... We praten daar zo verder over, want uh, op de achtergrond hoor ik de tune. Dat betekent dat dit uur is afgelopen en dat we zo na het NMS Journaal van 8 uur met Maria Hagman terug zijn met nog 3 uur langs de lijn. Tot zo. Langs de lijn. Oh, nee. Het VEFonds steunt herdenkingen, verzetsmusea en bevrijdingsfestivals om mensen het verhaal achter onze vrijheid te laten zien. VEFonds Investeert in vrede.